Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. De vloedgolven die zijn veroorzaakt door de aardbeving in Chili vallen vooralsnog mee. Op een eiland ten westen van Chili worden drie mensen vermist na het tsunami. Op Hawaii zijn de golven 1 tot 2 meter hoger dan normaal. Berichten over schade zijn er niet. Ten oosten van Nieuw-Zeeland waren de golven enkele tientallen centimeters hoger. Voor veel landen aan de stille oceaan is een tsunami waarschuwing afgegeven. De regering van Chili heeft bekendgemaakt dat het dodental na de aardbeving is opgelopen tot 214. De aardbeving, met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter... was een van de zwaarste van de afgelopen 100 jaar. In Os is vanavond een man van 57 enige tijd gegijzeld in zijn huis. De man liet de twee daders binnen omdat hij ze vaag kende. De twee eisten geld. Toen ze dat niet meteen kregen, hebben ze de man vastgebonden en mishandeld... Uiteindelijk gaf het slachtoffer zijn bankpas en is een van de daders geld gaan pinnen. Toen hij terugkwam werd het slachtoffer opnieuw bedreigd. De man uit Os durfde de politie pas te bellen toen de daders al een tijdje weg waren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon nog niet zeggen hoeveel geld de daders hebben buitgemaakt. De Nederlandse achtervolgingsploeg heeft in Vancouver de bronzen medaille veroverd. De schaatsers Sven Kramer, Mark Duiterd en Jan Blokhuizen versloegen de Noorse ploeg in een Olympische recordtijd. Het goud bij de ploegenachtervolging was voor Gastland Canada. De vrouwen zijn op de ploegenachtervolging geëindigd als zesde. Irene Wüst, Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis verloren in de strijd om de vijfde plek van Gastland Canada. Nederland eindigt te spelen met acht medailles. Vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. Bij de sluitingsceremonie morgenacht in Vancouver wordt de Nederlandse vlag gedragen door Sven Kramer. Het weer op de meeste plaatsen droog, later in de nacht veel regen. Het gaat dan ook stevig waaien, ook overdag regen en 9 graden. Dit was het zo. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met nu, de Nightwalk. Een klein een beetje, maar daar gaan we gelijk aan werken. It's in The Morning After Dark from Timberlands featuring Nelly Furtado and Sol I'll take it. En weer een technisch mankementje echt het is geweldig hier. Maar hoor mijn mooie openingsvideo. Ja, we zijn weer terug bij de Nightwalk. Twee uur is uh, alweer zo langzaam wat ingestart. Ja, uh, ja, dat durf ik niet te Eerste gezerd. uur hebben we ook een leuk... eerste uur. Dat zul je mij nooit horen zeggen. Nu komt de gezelligheid. Ja, maar ja, het is niet. nu oh, een vrouw erbij. Oh, die wil wel heel graag. Ja, dan de, ja, de, ja, de, de gaan we <laughs> ja, samen tellen. Nee, hey, we, we gaan het, het uh, door nog door even één keer Mike, proberen. Wel. volgens mij heeft Pisa er toch wel zin in. Toch wel? Ik ga, ik ga even... Zij heeft zin in. in toch wel. We komen zo terug.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 voelt het bij jou ook zo goed? Net zoals bij Cascade. Ja, zeker. Wel weer even lekker avondjes zo, in deze manier. Ja, dat is wel even lekker. Ja, heerlijk eventjes. ik opa. Nou, opa is ook in de beelden kennelijk. Ja, ik ben niet nog tijd. ik opa. Kan iemand gelijk even vragen of zijn kunstklappen kan worden geïnstalleerd? Flink lijm ertussen in de oude. Heerlijk Oh oh oh. Ja, je die zocht ik. Komenties. Die zocht je? Jij ah. bent wat. Ach, ah, ja. gelukkig zeg. en Mike zijn Ik heb een pokkenkoptelefoon vandaag. Dat ding staat veel te zacht. En ik ben al doof van het rukken, dus. Ja, maar dan moet ja. je niet zo drukken, rukken. Dan moet je lekker wijf zoeken. Hé, ik heb ook een lekker wijf. Opa. Hé, wou jij mijn wijf nog gaan Ik Zie je kunstklapper eruit, Tim, vind ik? Like ja, Als ik terugkom, jongen. Oh. oh, ik kom naar je toe. Kom zo bij je. Ja, ik wou zeggen. Dat ik ga ondertussen even je... matten met uh, meneer Opa. Het ah, is eruit voor de radio. <laughs> voor de radio, Doet op de radio. Oh, oh, oh, oh. We gaan luisteren naar Gigi Agostino met I'll Fly With You. Jullie to the Moor. Yeah, yeah, yeah, turn on the red light, I yeah, yeah, yeah, tonight, tonight, so tonight, tonight, tonight, tonight. Give me what you got, and give me more Baby, you can start on top of all fours You know I like it when you get into it Don't nobody do it, oh, like I do it Feel a rush from my touch, get intoxicated Drunk, off my love, call a Hennessy thug Passion, laugh and I make a smile on the regular Tell me what you want, Charlie. that's what I'ma for you. I need you to feel what I need, more than it man. I need you to maybe give me a seed. I need you to give me reason to breathe I need you I'm telling you so now you know what I need I'll be a part-time, a full-time lover Significant lover No matter which way go I'm most self Girl, you Kill, I call my heart. Je kan het niet ontkennen, die pannekoeken moeten aan deze nieuwe stel. Wennen van het noorden naar het zuiden, van A-town tot Rofa. Brengen wil je kruiden, concurreren met je shopper. We hangen in je buurt met de schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekke, ze spannen jongens, ze doen een maal. Kibbel okay, brengen, Harry, de buurse nachtmerrie. Terug wederom als de het Larry. En plus ik ben je dat is de eerste helft van pak. Mijn blue. deze is maar mijn flow zit te strak. De gasten willen lullen, maar ik ga wel zelf bij Pony. Je doet die man, je nepple flows, doe De gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank. Dus dan zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geit, is dus it thanks voor je shine? Want niemand is een topper, zoals ik net die reins. Build your world of space, build your bumper. Build your world of space, build your bumper. Build your world of space, build your bumper. Ik door de first part door de stad, door mijn de stad, door first de stad, door mijn first de stad, door in de scene. door is te clean. door de jaren heen. mijn bath chaos. in de lean. mijn de stad, door mijn first bath mijn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 die sing zo lang niet genoeg wat with ik doe en wil want wat ik doe met me never niet te veel ze willen dat ik fout doe. willen dat ik gauw willen dat ik helemaal crazy word mijn seks hou doe trouw wordt Don't you go on don't you buck down. Don't you go on don't you buck down. Don't you go on vlees, to a Don't you ride face, don't you buck down. Don't you go on stop to a Don't you ride don't you buck the Don't you go fietsen met een blije bak. Wat een langzame kutmuziek! Ja, wie is hier nou de snackbar? Kaal de opposites met uh, Gers en Sef. Broodje bakpauw. Ja, broodje bakpauw hè. Dat, uh, dat schijnt helemaal in te zijn tegenwoordig dat spul niet alleen om te eten, maar bij de New Kids uh, on the Block het is dat ook helemaal de ja. hype geworden. En uh, ja, Pascal, ik zie dat jij uh, onze oude medemens uh, <laughs> Ja, ik houd hem eigenlijk om uh, we vegen uh, onze uh, gast die bij zit ik het eigenlijk voor in de bedoeling, want hij werkt met dat soort mensen, dus ik zal even... Nee, bijna absoluut, bijna, niet, absoluut ja, wel, Fred, niet, Nee, absoluut Jawel, Fred, nee. Geen enkele foto zit Je hebt vriendinnetjes lopen, heb je lopen krabbelen dat je op de radio bent, dan moet ja, je wel je stem maar, weer laten horen. Hé, dat hoef ik niet te lezen, kom op. Ah, kom op, dat vind ik ah, wel. Nou. Ah, nee. nou, ja, nou, kijk, doe nou. of ik doe het, of ik hang je gewoon ergens naakt buiten en lees hem alsnog voor. <laughs> Wat heb je liever? Dan zeg ik bluff. Niet altijd. <laughs> dus niet zeggen. Uh, Mike? Okay. Skal, wij hebben Daar nog is een touwtje van. boven liggen. Hè? Ja, vast wel, Ik moet even kijken. Ja, en vast als we beneden in de kelder liggen, nog wat. <laughs> touwtjes genoeg. Ja, en dan stop ik de keltje. kabels. We kunnen hier zeker nog twintig houden. <laughs> Juist. <laughs> oh, lekker. Maar we gaan over het record heen van Fritzel. We, we gaan voor de 30. Juist. Ja, dat valt ja. nog mee. Ah, dat denk jij. Dus ga je voorlezen, ja of nee? <laughs> nee, zwaar, zwaar. <laughs> Maar ik doe jij maar Zal ik het doen? Wel, ja, doe jij maar, joh. Ik kan het publiek even achter mij iets indimmen? Dank u, dank u. Bejaarde inbreekster, drie jaar in de cel. Een 80-jarige vrouw met een strafblad dat teruggaat tot 1955 is veroordeeld tot drie jaar celstraf. voor het plunderen van een spreekkamer van een arts. en het stelen van geld. De bejaarde vrouw sloop in december de spreekkamer binnen en stal geld uit bureaulades. Ze bekende schuldig te zijn. De rivegger Doris Thompson bedankte, bedankte de rechter. Uh, uitvoerig, Dat hij haar niet naar de gevangenis van Los Angeles stuurde. omdat ze het niet zo had op deze gevangenis. Bovendien zei ze dat ze een lange straf verdiende. God zegende u, Aldus Thompson. Thompson, die 27 alias'en gebruikte. is de afgelopen 55 jaar herhaaldelijk gearresteerd. voornamelijk voor diefstal. Ze heeft al verschillende keren in de gevangenis gezeten. Ja. ja. Het moet je sport maar zijn, denk ik zo. Ja, het is een leuke hobby. Maar uh, de gevangenis zitten, denk ik niet. Nee, nee, nee. Dat, dat zal uiteindelijk denk ik toch een keertje gaan vervelen. Althans. Denk ik. Ja. Nou. Iedereen je... kent je al, alle bewakers kennen je al. En ja, de meeste gevangenen zeggen van, hoi, ben je er weer? Ja, inderdaad, gezellig dat je weer terug bent. Ja, ja. zo je krijgt nog dat wel. vanuit Engeland, hè. 350 keer opgepakt te worden. Ja, dat is ja, tegenwoordig ook kunst. Dat ja. is echt de kunst, want uh, die man was in de 50, hè. Want we weten allemaal waar kunst voor staat, hè. Kunst stelt je in een vraag. En hoe krijg je het voor elkaar? Nou ja, dat, ik vind kunst. Ja, ja dat, kunst, is dat is zeker. Dat is Ja. Maar we gaan, gaan we nog even een muziekje luisteren? Of, ja, doe maar. Uh, Pascal heeft ook oh. nog heel veel lekkere nummers staan. heb ik alweer gezien. Dus uh, Pascal die gaat straks uh, de muzieklijst vol met overgaven vol pleuren. Met alles wat hij maar, denk, maar, maar te pakken kan krijgen. Ik denk dat we dan morgen nog niet klaar zijn, als hij alles gaat draaien. Nou, nee, dat weet ik wel zeker. Dat denk ik ook niet, nee. Nou, we gaan in ieder geval even lekker luisteren naar de volgende. Hij begint heel langzaam. En we komen zo weer terug. wel ik gezellig doorlul op deze dieptrieste muziek <lacht> Wie is het met me eens dat dit toch wel be best wel enge muziek is? Ja, eigenlijk wel, ja wel... Dit komt weer uit de z'n van onze hollebolle gijs Onze geliefd noempje Dikkie Dik Godsamme, ik echt... Nou, nah, ik heb... Uh... Godverdompje, dat doet hij helemaal niks meer, hè Ja, ik ben bang van wel Nou, dit klinkt in ieder geval iets actiever, dus uh, we gaan het erop wagen. Tot zo. I know you can't fake that. So bring it over here so near I can touch that. One night just isn't enough. I wanna have you giving it up. So put your number on the back of my hand. You got a man, but I got other plans. So baby girl, you're in love. Uh. Oh, you know I see the girl. You know I want you, girl. Cause you're driving me crazy. Oh, you know I see the girl. You know I want you, girl. Cause you're driving me crazy. And short skirts, long hair, love it when they walk, here. Yeah. I'm on cloud nine, you look so fine, can't wait to make you mine I kinda like the way you walk past, gotta take a glance Body shape like an hourglass, pulling up to my heart, so hot You work so hard, like the way you work One night just isn't enough, I wanna have you giving it up So put your number on the back of my hand, you got a man, but I got other plans So baby girl, you're in love, huh? Terwijl wij nog steeds op zoek zijn een heerlijk nummer voor deze een ondertoon Dan heb ik denk ik misschien de oplossing gevonden. Althans, ik mag het hopen. Ik mag je hopen? Ja, ik, ik ben echt uh, in de stress op dit moment. The drop. A drop. Fills me up and takes over me And I can't escape Dat is een kistje eigenlijk weer. Ja, nieuwe nummer. Uh, nieuwe, nieuwe nummer 1. Dit zal ik niet zeggen. Ik moet zeggen dat ik haar eerste nummer vond ik beter. Klopt. Wie is het met mij me eens? Ik. Spreek allemaal. True. Maar eerste nummer, moet ik ook wel zeggen, ja, dat, dat was gewoon bam. Weet je, het nummer was. Het was, het was duidelijk. waarvoor ze kwam. Het. Dat was echt super. Makkelijk. ik vind het nummer ook goed. Het heeft alleen iets minder power. Maar ik vind het goed, hè? Ik vind het een goed nummer. Ja, zeker. Dat wel. Ja. Hopen dat ze in ieder geval wel blijft doorgaan met deze stijl. Als ze zo blijft doorgaan, dan voorspel ik dat ze nog wel, uh, nog wel meer nummer 1 hits krijgt. Nou, ze, ze, ze schiet... Alleen dit jaar dan. Ja, maar ze schiet jaar, in de goede richting. Volgend ja. jaar moeten ze toch weer haar stijl weer aanpassen. En ja, ze zal hem wel aanpassen. Misschien dat ze een beetje, beetje oldschool houdt, zoals het nu dan is. Maar wat ze hem zo mate aanpassen, dat je ook nog wel een beetje de oude smaak erbij houdt. Want dat is eigenlijk wat je bij de meeste artiesten, wat je meest trekt. Dat het toch de oude maken is van de muziek van toen. Ja, klopt. Want je vindt het meestal wel wat terug. Ja, klopt. Dat, ja. dat vonden ik ja, misschien een heel, heel, heel raar voorbeeld daarbij, maar als je gaat, bijvoorbeeld gaat kijken naar de, de twee top DJ's uit de trance industrie, dan uh, als je gaat kijken naar Armin van Buur of Vincesto, je vindt er toch altijd wel weer iets ouds van terug. Is van, het is misschien niet hetzelfde, maar het gevoel wat je erbij krijgt, ja, dat hoort erbij. Als je dat gevoel niet krijgt, dan, ja, dan is de artiest heel erg aan het veranderen geweest. Dat kun je ook bijvoorbeeld zien met Eminem, die heeft heel veel verschillende stijlen qua rappen gehad. Uh, die uh, Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar een Anouk met de nummers die ze nu hebben uitgebracht Het is ook heel anders. de nummers zijn wel goed maar het is anders Het is niet meer maken, zoals zij was Zoals het eerst was, het is, uh, nee. het is natuurlijk het is een, wel een rock chick, absoluut Maar het is, het, ja, het is toch anders In mindere anders. mate het is, het is toch een stukje, een sokje. oeh, lowdown yeah. Want ja, dus. ze is populair dus Ze is populair, zij heeft het gemaakt dus ze wordt meer commercieel ja. Dat Juist. merk je bij meer artiesten ja, dat, dat, dat ben ik ga. wel heel erg met jullie eens ja, dat is inderdaad zo. Je werkt dat wel inderdaad. Te... Ja. Ik heb dat uh, eerste jaar dat ik mijn werkte, heb ik er inderdaad meegemaakt. Mm. En vergelijkbaar met nu is het inderdaad heel erg commercieel geworden van de al. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het niet slecht geworden. Nee, het is niet slecht. Het is niet slecht, maar het zeggen, is toch je anders. Maar je, hebt, je hebt wel zoiets van: oké, okay, het is lekker. Maar ik denk dat je toch als je echt, echt heel erg. Echt bepaalde aspecten van de muziek, de muziek gaat letten. Dat je toch zoiets hebt van: nou, oké, okay, het is toch. Uh, het is nog wel goed, maar het is toch anders. Ja, zeker wel. En dat moet ik ook zeggen, als je gaat kijken, dan pakken we er nog eentje uit. Even een Nederlandse document er even uitpikken. ga je kijken naar Kane. Die is ook toch wel heel erg veranderd in zijn, in zijn doen en laten. Helaas hm. wel, ja. ja. Ja. Dat is, uh, dat, nou in ieder geval, die verandering die ik nu ga doorgooien... ...was eigenlijk wel, denk ik, te verwachten. Dat was uh, toch meer te wijten aan het feit van, hoe heet het, direct was dat. Dat is nu, uh, ik heb het eerst nu met een nieuwe zanger... ...heb ik toen weer gehoord, een paar weken terug alweer... En ik zei begrijp, kijk ik van, oh, oh, Dat is niet, wij, niet wat je ervan verwacht, want nee, toen Tim er nog niet. bij zat was het echt baanbeuken. Zelfs als je een rustig nummer had, had je nog zoiets van, Het is, het is nog rokend. Ja, dit, het is toch anders. Tuurlijk, maar dit... dit is gewoon nu slowrock. soft. Het is slowrock is het geworden. Ja. Het, is, het is een stijl om nou, niet omlaag te gaan. Het is gewoon een switch van stijl. Dat is zeker. Dat is hetzelfde als, als Chester nou ineens nou van trains naar hip-hop gaat. Ja. <laughs> Al moet ik zeggen, hij heeft wel een uh, uh, best wel een leuk nummer heeft hij neergezet. Maar dan nog wel steeds in zijn eigen stijl. Want hij is toch wel uh, ho hoofdleider van dat nummer dan op dat moment. Hij heeft het nummer uh, neergezet, Violet, uh, samen met uh, Sean Kingston, 36 uh, Mafia. En even kijken wie nog meer. Nee, vol ja, volgens mij waren dat ze, maar op een gegeven moment je, je merkt dat, dat er nog heel veel van cheststone zit, maar omdat die stijlen goed gecombineerd zijn en in één vorm samengegroot is nog steeds eigenlijk heel veel cheststone, maar ook ja, Sean Kingston en dan 36 Mafia, ik weet niet of dat jullie bekend is, die te andere laatste week net zei, Sean Kingston dat moet haast wel kunnen. Die wel, maar de laatste... 36 nee. Mafia is meer echt typisch typische Amerikaanse, uh, ja, ja, niet echt band, maar uh, rapgroepen. ze zijn in Amerika, ze zijn mateloos populair, hier in Nederland uh, zijn ook de, de kleine scheurtjes van een doorbraak toch wel, uh, ja, kenmerkend. Dus ja, dat, dat, maar dat is wel meer typisch Amerikaans dat dan. Ja. Dan gaan we even kijken naar de tijd, jongens. Ja. Jezus, we zitten er nog zes. op zes minuutjes. Zes minuten. Minder vijf. Jezus. Minder naar vijf. Jeetje mina, de lol, echt, ja, time flies waar Time flies, fun. Fun. inderdaad, ja. Absoluut. Dan zullen dus we maar gaan afsluiten, dan gaan we ja. heel netjes uh, gedag zeggen. Ieder, ja. ieder de beurt. <laughs> Fred, of hoe je naam ook luiden. Ja, inderdaad. Fred, oh ja, eindelijk is ik goed. Yeah. Ja, inderdaad. Doe, doe jouw zegje. Welk zegje? Nou, nou dat nou ja, zeg de luisteraars bijvoorbeeld gedag. De die meiden vlamen, die je hebt de... overtuigd dat je heel erg hard zou gaan dj'en vanavond. <laughs> dat jij je inderdaad, inderdaad op de MS nou. hebt toen straks bij mij thuis. Die ja, nou, dat hebt als je te luisteren wordt. Ja, dat is de uit de buurt. Nou, dat maakt niet uit. Maar We zijn ook nog ontvangen via internet. Ja, ja, dat, dat, uh, ik heb, dat hoor ik ook, ook al nut voor Die hem. hebben we link hebben we juist doorgestuurd en we zijn ook nog na te luisteren natuurlijk. Absoluut, absoluut. Want als het uh, over twee dagen ongeveer, dan kunnen ze de mensen luisteren via Vemsantwoord.nl en dan programma gemist, kunnen ze het hele programma naluisteren. Jip, Jep, jep, jep, Mooi, dat zou mooi zijn Kijk ja. naar dat bedoel ik dan kun je jezelf altijd nog terug horen. Ja, dus. ja nee, of je dat oh. wilt. Ja, altijd, dan weet je altijd waar je aan moet werken. Ja, dat Daar, daar, daar breng je verbetering in. Ja, dat is wel weer zo ja. Dat ja. is absoluut maar uh, doe jouw uh, zegje naar de, de chicks VM's, hè. <laughs> Chickies, luister, hier komt Fred. <laughs> ja. Nou, nee, eigenlijk niet. Want uh, ja, ze luisteren toch waarschijnlijk niet naar het programma. Dat zeg jij. Dat, zeg dat ja, weet nee. ik nee. wel nee, niet, was, niet was, als jij, Omdat uh, ik weet wat voor meiden het zijn. Dat maakt niet uit voor hetzelfde. Hebben ze een stukje geluisterd en hebben ze je stem al in een gehoord. Dus, oh, Fred, die <laughs> op de radio. <laughs> wow. Je weet maar nooit, Fred. Nee, inderdaad. Dat is Alles waar. kan en is mogelijk hier bij CFM. Ja, dat nou. zei ik dus. Nou, dat is me wel opgevallen van als je al gemiste uh, dingen kan herhalen. Uh, ja. Inderdaad. Maar Fred, uh, doe je zegje? Nou, ik heb geen zegje. Dat was Fred zijn zegje. Dat was Fred zijn zegje, <laughs> zegje inderdaad. Kort zou ik zeggen, de luisteraars. Nou. Het was weer, uh, ja, eigenlijk weer een gezellige avond. De ja, pauze geleden dat ik Nightwalk heb gedaan. En uh, nou ja, ik vind het wel weer voor een herhaling vatbaar. Ja, dit en... vind ik zeker uh, inderdaad. Wel weer gezellig eventjes. Ja. Nou, ja. Iedereen is je eigen muziekhuis natuurlijk. Ik ga natuurlijk, omdat ik met mijn leeftijd wat ouder zit... Ja, maar nou, dus het je valt je toch de wel lekker Het valt nog wat te doen. Je kunt het in één vorm samen ja, gieten. En het valt toch goed. Dat dus. is zeker. Dus uh, nou, luisteraars bedankt. En uh, misschien horen we elkaar ja. vast wel weer een keertje. Absoluut. En uh, dan ga ik nu het woord weer geven aan Mike. Yes. Hey jongens, uh, het was me weer plezier en uh, waar genoegen om met jullie te mogen, pre ja, mogen presenteren. Want ja, we doen het niet alleen hier, we doen het allemaal samen, Eén grote Big Family. Nou Pascal, ik vond het hartstikke leuk dat je er was, absoluut. was helemaal Dank goed je wel. en zeker voorhandelijk wat. Maar Fred, mocht je nog een keer komen, nodig die chicks een keer uit. <lacht> Weet je, dan kan ik, kunnen we ook nog eens lachen. Sorry schat. <lacht> hey, het was me een eer en plezier om te mogen presenteren weer voor jullie. Over twee weken zijn we weer terug, dan is waarschijnlijk onze hollebolle reis er ook weer bij. Een hele verhaal uh, over Amerika oh, natuurlijk. Ja, ja, ja. Al, namelijk spring break. Nou Pascal, gooi het muziekje erin. Jongens, over twee weken.